Mark Hokken met het NOS-journaal. Het lijktrachtig euro blijft. Het kabinet had op Prinsjesdag bekendgemaakt dat het eigen risico omhoog gaat. Maar de onderhandelende partijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... hebben juist afgesproken dat het bedrag hetzelfde blijft. Minister Schippers diende daarop een spoedwet in. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het niet verhogen van het eigen risico. In Noord-Irak worden morgen de eerste uitslagen verwacht... van het referendum over onafhankelijkheid... Volgens een Koerdisch tv-station bracht 78% van de ruim 5 miljoen kiesgerechtigden vandaag een stem uit. De verwachting is dat een ruime meerderheid voor een onafhankelijk Koerdistan heeft gestemd. De Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in New York gedreigd dat zijn land Amerikaanse bommenwerpers zal neerschieten. Volgens Ri heeft Noord-Korea ook het recht om bommenwerpers buiten het luchtruim van Korea neer te halen. De minister zei ook dat Noord-Korea oprecht niet wil dat de harde teksten van de laatste tijd worden vertaald in echte acties. Het bestuur van de VVD draagt zoals verwacht Christianne van der Wal voor als voorzitter. Zij moeten opvolger worden van Henri Keizer. Hij kwam in opspraak door de aankoop van een crematiebedrijf. Keizer stapte in het voorjaar op. De Brabantse scholenorganisatie Avans is door de HBO-keuzegids opnieuw verkozen tot beste grote hogeschool... Op de tweede plek staat Windersheim, gevolgd door de Hanse Hogeschool. De keuzegids vergelijkt studies op grond van toelatingseisen, arbeidsmarktaansluiting, studiesucces en onderwijskwaliteit. Vooral kleinschalige opleidingen scoren daarin hoog. Het weer, vooral in het zuiden brede opklaringen, vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Er ontstaat opnieuw nevel of mist, morgenochtend begint dan ook lokaal grijs, later op steeds meer plaatsen zon en vrijwel overal blijft het droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Woensdag geregeld zon en maxima rond de 20 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. zon. zee, Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer volg je telt, u ons.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 Blijven zingen. Tienduizend jaren tot in één. E Zijn hè? Heer zegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht.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 Oh